Het Is allemaal leuk en aardig, get j a n hero en、uh, luister dan even Je moet het even doen, schud even, wijk je maar man, kom op En als het niet in één take gaat ben je nep Als je kennis van zaken, ben je helemaal niets. Zie wat leuke f r u t s e l r a p p e r s maar helemaal geen MC's. Ik ben die g o e i e gast en dat komt goed te pas. Ik berry op de play terwijl ik roep een plas. Zet je te kak als ik kak, als ik rappers pak. Als pantalon met passende, j a s e n das. Rappers die zijn achterlijk, kijk eens. Ik doe wat f o l i e o m en e deo en je weet dat het een m i c is. Kom uit die vibe, maar blijf h e e r u s kijk. Van b a s e met n battles, geen Myspace en hives. Al die tijd, en ik ben gewoon nog trainer. Overdreven drive, ik rij d weg op m'n home trainer. <laughs> Kijk hem gaan, m a n r、hey, h e breng hem wel terug. Hé, b r e k hem op, man. Je moet die wel even o v e r r e d e n Dit was veel te simpel. Jij bent neppeleem, je checkt meteen die perfecte brain. Ik blijf spitten o p amper te krijgen, m x e e n s Drie, dubbel en dwars. En ik blijf zo tevreden, ik doe mijn eigen geluid. Wellicht en、er, ik sta ook op stage. Al die klojo shit, ik weet wie er een nono is. Sukkels denken dat YouTube een s i t e van m pono is. Jullie zijn geen lyricists, jullie zijn lyric niks. Je lyrics zijn niks en mijn spirit is sick. Verschillend teamgozer, ander kaliber. Hangen kan je Donnie. Het is beter dat je vibert met je scheidtroep. Blijvend pleiten voor goed. Carrière's i opgedoekt wanneer ik weer laat zien hoe het eigenlijk moet.、Uh, prima, prima. Lekker, lekker. Maar, brein, je moet hier even overheen. d i t is g e a t Jan niet e g e n je praten. Dit kan makkelijk. Maar kom op, als dit niet in een halve tijd gaat, jongen. Ik gaf rappers kansen, ik dacht ze worden beter. Het is nu jaren later, ze klinken van g e e n m e t e r Ging naar a r a g o n met collega's en een broodmes. Ik stak de traak met rappers en gaf ze zo les. Zelfs d o v e mensen klagen dat ik te luid ben. Ik kom soms achterlijk over omdat ik mijn tijd vooruit ben. Oeh, dat klinkt behoorlijk frocks. En blaas je op, heb je nog meer vrienden dan Courtney Cox? バイバイ、まだまだまだ。 Ik h a a r met pensioen, heb niets te bewijzen. m a a r Mike, de tekst en ik, we zijn de drie wijzen. Zoveel woorden in mijn ruims dat het te lang doorgaat. Soms ben ik stil, terwijl mijn flow nog doorpraat. Die dikke teksten, dat is wat ik al jaren fix. Ik ben die nummer één en daarna komt er heel lang niks. Nee, nee. Oh shit, g e e v e n beter brain. Dat is waar ook, ik geef geen fok meer om nummer één.、Juist. Ja, hummelul, geef mij nou maar die nummer nul. Want de maatstaven in de zin, die zijn flauwekul. Voor elke jonge hond tot een o u w e lul. g e r t j a n is de man, ongeacht wat brain power lult. Mucky, mucky, mucky, mucky, mucky.